Met het NOS de PvdA wil dat adopties uit Eed stopgezet. De partij wil eerst duidelijkheid over de betrouwbaarheid van tussenpersonen in Ethiopië. Aanleiding is een uitzending van K.R.O. Brandpunt waarin een meisje van 15 aan het woord komt. Haar adoptie door ouders in Nederland is verboden door de rechter in Ethiopië. De biologische ouders van het meisje waren doodverklaard, maar blijken gewoon te leven.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 Het weer. Vannacht valt er vooral in het zuidoosten sneeuw. Daardoor wordt het glad. In het westen en noorden natte sneeuw of motregen. Morgen bewolkt. Af en toe natte sneeuw. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu. Tap You're the one who grew up here, you're the one who grew up here, you're the Is ZANG